De filiaalhouder besloot er op zijn winkel te sluiten, maar moest daarvoor de hulp van de politie inroepen. De cadeaukaarten van het failliete Intertoys zijn nog tot en met morgen geldig. Maar veel klanten kregen ze vandaag niet ingeleverd. Volgens Intertoys is een storing in het cadeaubonnen systeem veroorzaakt door een DDoS-aanval. Bij voetbalclub Argon uit Meidrecht is een rel ontstaan rond trainer Ron van Niekerk... die zo tijdens een wedstrijd van Argon vorig weekend een aantal keren racistische opmerkingen hebben gemaakt. Gisteren kondigden de spelers van het eerste elftal aan dat ze niet meer onder van Niekerk willen voetballen. Het bestuur heeft de trainer op non-actief gesteld en de KNVB is een onderzoek begonnen. SP-leider Lilian Marijnissen wil van de Provinciale Statenverkiezingen... op 20 maart een Rutte-referendum maken. Marijnissen zei dat op de partijraad in Amersfoort. Volgens haar is overal in de publieke sector betonrot zichtbaar. Als gevolg van bezuinigingen op de zorg, de rechtspraak en openbaar vervoer. De SP-leider pleitte onder meer voor het schrappen van de BTW-verhoging... op de dagelijkse boodschappen. Het Nederlandse meisje dat afgelopen donderdag zwaar gewond werd gevonden in een Franse skilift is aan de beterende hand. Het meisje van zes ligt nog wel in zorgelijke toestand in het ziekenhuis in Genève. De openbaar aanklager is een onderzoek begonnen naar het ongeluk. De eerste bevindingen wekken de indruk dat het meisje niet met haar hoofd klem is komen te zitten, zoals eerder werd aangenomen, maar onwel is geraakt.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 I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 En ik vroeg: Komt je vader je halen? <laughs> la, la, senor. ik wil amor. Ik grijp mijn kans bij de volgende dans. En de kusten daarna op een bankje. The new bass on the moon, show bass on the moon, show his liver and kiss Zij, gaat die torpen altijd zo snel voorbij. Ja!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 Maar toch niet was geweest Was er nooit een reden voor een feest Oh wat is het alleen leven fijn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 En dan, dan, dan, I'm gonna... 8008. Ik heb weer een probleem. Ah, oh, ik word zo moe van je. Wat nou weer? Dr. Speechboebe heeft me weer te pakken. Meen je dit? Meen je dit? Wat, wat ben je dan? Hello! Speechboebe! <laughs> Altijd wat met die speedpoepen Hoor ik van nummer 2 is het niet goed. On the move, zo vang ik boeven. Zo so cool, kijk hoe ik mijn ding doe. Chill in de wagen, moet de stuur omslaan. Doei doei, zie je later. Vroom vroom, daar gaan we. Onderweg naar de gek die de wereld wil opblazen. Hahaha. <laughs> Doe nou acht. dit keer ben ik jou te slim af. Dit is een val en ik weet dat hij erin trapt. Hij weet niks van mijn masterplan. Ik heb de wereld in mijn hand, ik ga aan de gang en maak iedereen bang. Ik heb veel bestaan met mijn doemmachine. Gaat de wereld dadelijk bang. bang! Hij heeft een plan, maar vergeet deze band. Er is niks aan de hand, want ik weet dat hij bluft wow. Hij heeft het vaak geprobeerd, maar nooit wel gelid Nee, hem is nog nooit wat gelukt. Wow. Hij heeft de machine, die gaan we vernielen. Zo zie je maar weer, die maken we stuk. Wow. Wat had je gedacht? Precies wat verwacht. Meneer gaat dus weer op de vlucht. Wow. Ik ben. Agent 8008. Agent 8008 Agent 8008 Agent 8008 Agent 800... Oh, wat? Door door slecht. Bovendien is hij helemaal gek. Wat is de bedoeling? Ik doe niet zo moeilijk. Ik kom binnen met een tank. 808, bedankt dat je me redt. 808, het was maar een 808, dat is wie ik ben. 808, ik ben de man. Ik kijk links en ik kijk rechts. Overal chaos, iedereen rent weg. En het gaat los, dit gaat te ver. Iedereen gewond. Dit dus zet ik je betaald oh, Zorg zo, zo, jij maar dat je mij hier weghaalt? Nee. Maar eerst stop ik het gevaar En nu voor de laatste maal oh. Hij heeft een plan maar vergeet deze mand Er is niets aan de hand Want ik weet dat hij bluft wow. Hij heeft het vaak geprobeerd Maar nooit wel gelid Nee, hem is nog nooit wat gelukt Hij heeft een machine, die gaan we vernielen Zo zie je maar weer, die maken we stuk Wat had je gedacht? Precies wat verwacht Meneer gaat dus weer op de vlucht Ik ben Agent 8008. Agent 8 008 Agent 8 008 Agent 8 008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 Is het ritme van de winter? Ik heb me net de schoenen aangedaan en mijn vrienden net gebeld om weer om stad te gaan. Er wordt weer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 Kom eens bij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 Ontmond. Zeg meid, hoe is het? Vreselijk Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van herten in de tuin Het is niet waar Oh, oh, ik heb zo'n last van de herten in de tuin Van de herten in de tuin Ja, ja, ik heb zo'n last van de herten in de tuin Van de herten in de tuin Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Kies het radiostation dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze: ZFM. In donker Afrika Stond ik plotseling voor een leeuw Ik schrok me helemaal naar Iedereen ging op te lopen Ik denk het moet gebeuren Ik denk de leeuw Dan vred me op, Maar dit was waar ik horen Mama voor is mijn pils Mijn pilsje ben ik kwit Papa voor is mijn pils Mijn pilsje ben ik wiet, Heb niemand dan mijn pils gezien Ik luister er wel Pilsje, ben ik Ondanks de grote hitte bleef ik in Afrika en trof ik door een eenborling uur nam als mamika Binnen veertien dagen was ik met u getrouwd maar op de bruiloft door was bier, dat u je dan niet gebrauwd Hey! Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje en het kruid Papa, waar is mijn pils? Mijn pilsje van het Heeft niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel